Minister Timmermans is tevreden met de uitkomst van het overleg. Volgens hem is het goed dat de EU geen partij heeft gekozen. De VN-veiligheidsraad is in spoedzitting bijeen... om te praten over de mogelijke gifgasaanval in de Syrische hoofdstad Damascus. Als de berichten waar zijn... is het de ernstigste gifgasaanval van de laatste tientallen jaren. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is gechoqueerd over de berichten...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 Het weer, vannacht en morgen neemt de bewolking toe. En overdag kan langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen vallen. In Zeeland wordt het 20 graden, in Groningen 25. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Profiteer nu van de Belisol Glasactie.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 Buiten is het 17 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Tja, Marlies Dekkers. U kent hem wel van de lingerie. Het is failliet. Niet alles is verloren, want Marlies maakt een doorstart. Maar 65 van de 100 personeelsleden die raken wel hun baan kwijt. En dan klinkt het al met al toch nog alsof er iets of iemand wordt uitgekleed. Goedenavond en welkom bij Het Oog. In Syrië zou een gifgasaanval zijn geweest. De beelden zijn in ieder geval gruwelijk. En hoe zie je of er gifgas is gebruikt en om wat voor wapens zou het kunnen gaan? Jan Medema is hier en hij weet veel af van chemische wapens. Ze heeft nu nog een krantenwijkje en een schoonmaakbaantje... maar wie weet komt ze als eerste vrouw op een verkiezingsposter van de SGP. We spreken Lilian Jansen. Ze is kandidaat lijsttrekker voor de SGP in Vlissingen. In China begint morgen een bijzondere rechtszaak... die tegen Bo Xilai, die ooit de machtigste man van het land kon worden. Garry van Pinksteren weet hoe bijzonder dat is. En een andere machtige man van de leer, Peter de Grote... die staat centraal in een nieuwe opera. Monique Cruz componeerde het stuk ze dus debuteert als dirigent. En muziek dat is er vanavond van de groep Man Friday. Westers en Afrikaans tegelijk. Eerst het nieuws van... Woensdag 21 augustus. geschokkende beelden uit Syrië van kinderen in ademnood. Het komt door een gifgasaanval van het regime van president Assad, zegt de oppositie. Het is voor duidelijk dat deze chemische wapens gebruikt en werden uitgevoerd met ballistische raketten. Alleen het regime heeft that capaciteit has the willingness om ze them against tegen civilians. Vanuit de wereld komen geschokte reacties. 1400 doden, geloof ik, die vallen niet zomaar. Dus ik hoop dat er een heel snel en grondig VN-onderzoek kan komen. De VN Veiligheidsraad is op dit moment in New York in spoedzitting bijeen. Voor die vergadering begon, sprak Secretaris-generaal Ban Ki-moon zijn afschuw uit. De Secretary General is shocked to hear the reports of the alleged use today of in the suburbs of Damascus. Egypte dan ook dat blijft een zorgkind van de internationale gemeenschap. Europa verbiedt voorlopig alle wapenleveranties aan Cairo. We hebben het to om exportlicenses licenses on op that die kunnen worden gebruikt voor interne repressie. In Nederland wilde alle hulp stopzetten, maar dat gaat Brussel vooralsnog te ver. In Egypte zelf, daar ging vandaag alle aandacht uit naar oud-president Mubarak. Die moet worden vrijgelaten van de rechter. De advocaat van Mubarak komt de gevangenispoort uitgelopen. De advocaat van Mubarak komt de gevangenispoort uitgelopen. But we are waiting some procedures. And when will he go? Uh, maybe tomorrow. Maybe tomorrow? What was de reactie van Mr. Mubarak? Nothing. Okay. Nothing, yeah, I'll try. Okay. Nothing. He said okay. nothing. Any other, sir? Any other <laughs> Hij komt dus vrij. Waarschijnlijk morgen. Volgens de Egyptische staats TV krijgt Mubarak huisarrest na zijn vrijlating. De oud-president zit vast voor corruptie en wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de doden die vielen bij het neerslaan van protesten tegen zijn regime. 35 jaar achter bars. Dat is de sentence voor this man Bradley Manning, de US-soldier, convicted van leaking classified data. Een van de grootste leaks in Amerikaanse geschiedenis. Bradley Manning hij krijgt de hoogste straf die in Amerika ooit is uitgedeeld aan een klokkelaarder. Straf die veel hoger is dan in andere landen, stelt Human Rights Watch. Very disproportionate when you look at how other countries tend to punish similar breaches of confidentiality. Amnesty International roept president Obama op om Manning gratie te geven, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor alle andere klokkeladers. Maar ook om te beschermen Als Manning niet wordt vrijgelaten, dan berust hij in zijn straf, zegt zijn advocaat. Als je mijn request om a pardon, zal ik mijn tijd time knowing dat je soms een hoge prijs moet betalen om in een vrije a te leven. Kinderen dan, die verleren sommige basisvaardigheden. Twee op de drie kinderen haalt niet het c diploma en is daarmee eigenlijk niet toegerust om op zee of bij rivieren... of aan stranden of meer te gaan zwemmen. En de zwemles, die maakt plaats voor iPad-les. Op een Steve Jobs school. Je krijgt een iPad. Je doet meer aan je eigen niveau. Ik mag morgen ook mee naar huis, die iPad. Dan ga je gewoon thuis zitten leren. ja. Ja, of je nu in een ouderwetse klas zit of op een iPad-school. Eén ding blijft overal hetzelfde. Je moet wel blijven opletten. Mart, inleveren. inleveren. En jij krijgt hem niet meer. Deze rest van de week niet meer. Ik ben er nou klaar mee. Ik hoop dat het uitgezonden wordt vanavond. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, dat deden we nog ook, Freddy. Je hebt de kranten vanmorgen. Ja, en het Nederlands Dagblad verdiept zich uitvoerig verder in het afluisteren. De Amerikaanse geheime dienst NSA bespioneert e-mail en internetverkeer... nog veel uitgebreider dan bekend, concludeert de krant. De krant schrijft ook dat IT-experts van de Duitse overheid... alle overheidsinstanties, bedrijven en privéinstellingen... deze week hebben gewaarschuwd tegen het jongste besturingssysteem van het Amerikaanse Microsoft, Windows 8. Dat heeft volgens de experts een ingebouwde achterdeur die niet meer dicht kan... en waar langs op termijn de westerse inlichtingendiensten alles kunnen volgen. Op die Steve Jobs scholen die ik net noemde werken leerlingen onder leiding op tablets. Er zijn geen klaslokalen, maar een soort flexplekken. Ze gebruiken geen boeken en werken ook gedeeltelijk thuis. Zeven scholen beginnen daar dit schooljaar mee. Het AD ging naar zo'n school toe en stelt vast dat het knusse gebouw... gewoon een poppenhoek heeft en een knutsellokaal en zelfs leesboeken. Ja, ja, De aanpak van fietsendiefstal met behulp van lokfietsen is zo'n ja. succes... dat er nu ook elektrische lokfietsen en bakfietsen met een volgsysteem zijn. Dat schrijft de Telegraaf. Met dat systeem kunnen de gestolen fietsen en de dieven worden opgespoord. Onder meer de politie, de ANWB, de verzekeraars werken daarin samen. En de eerste lokbakfietsen zijn inmiddels ingezet. Wel een markt waarvan we het bestaan niet kenden. Verhuurbedrijven zien een enorme toename van de vraag naar lesauto's. Door de crisis hebben autorijscholen vaak geen reserveauto's meer. Dus als er eentje met schade in de garage staat, dan hebben ze meteen een probleem. De wagens moeten natuurlijk wel allemaal worden omgebouwd... zodat er twee sets pedalen in zitten, wel zo handig. Maar Spits beschrijft een handig verhuurbedrijf... dat een systeem heeft waarmee die pedalen er ook weer snel uit kunnen... zodat de auto's ook weer gewoon kunnen worden verhuurd. En het Nederlands Dagblad schrijft dat... één op de vijf ongelovige Noord-Amerikanen geen enkele christen kent. En dat dat percentage in Nederland nog hoger ligt. Uit een steekproef van de missionaire organisatie Agape... Onder Utrechtse studenten bleek dat van die 167 ondervraagde studenten... er precies 100 zeiden geen enkele christen te kennen. Volgens de Volkskrant is Parijs zijn botte obersbeu. Parijs heeft het moeilijk. Toeristen kiezen vaak voor andere steden. En dat zou wel eens kunnen komen door het onbeleefde horecapersoneel, denken ze daar. Dus zijn er in de afgelopen tijd 55.000 folders verspreid... in cafés, hotels, winkels en taxis... van een handleiding voor het te woord staan van toeristen. De Britten, is het advies, willen graag bij hun voornaam worden genoemd. Japanners moet je geruststellen. Spanjaarden vinden het vooral belangrijk dat mensen aardig zijn... en Nederlanders zijn hoffelijk, direct en informeel in de omgang. Prima folder. Studentenverenigingen dan, die, uh, zijn zich druk aan het voorbereiden... op de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholgebruik. Vanaf 1 januari mag er onder de 18 jaar geen alcohol meer worden gedronken. Het gaat om een relatief kleine groep studenten. Maximaal 5 van de leden is nog geen 18. Maar het veroorzaakt toch een flinke schok binnen de verenigingen. Volgens Pits maken ze zich overigens geen zorgen om het alcoholgebruik... maar meer over de controles. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En vanavond in de studio van het Oog live optreden van de band Man Friday. Het eerste nummer dat ze gaan zingen heet Girl with a Thousand Faces. Got a thousand faces for the sun To shine upon but not for me If you knew The smiles that she kept From me and you Those turns she took we couldn't see And you got No way to say Our bodies are the same Since she faced away And you hold your hand To stand On the broken baby ground That she played when she was here She's got one She's got a thousand tears To tumble down A troubled frown But not for me and If you read Those letters that she bleeds For you and me Those rivers of her poetry and you've got no waves, Our sullen souls can hear another sound Your head instead, by the battered book she read as she was lying next to me. Thousand miles left to run Towards the young but not to me And if you knew The colored fists were bruising Black and blue Those times I touched but couldn't see And you got no way to see Our heavy hearts can hear Another beat of yesterday But you hold your head above The silent water mile? of the different lives we live instead. Friday. The girl with a thousand faces. En zometeen spelen ze nog een nummer hier in de studio van het Oog op Morgen. Naar Syrië dan. Opnieuw een massamoord in Syrië bij de hoofdstad Damascus. Deze keer lijkt er een nieuw element te zijn toegevoegd: chemische wapens. Tenminste, de Syrische rebellen zeggen dat het leger van Assad die heeft gebruikt en dat daarmee honderden mensen zijn gedood. Jan Medema werkte vroeger bij TNO met als specialiteit... verdediging tegen chemische wapens. Goedenavond, meneer Medema. Ja. Uh, wat deed u exact bij TNO? Uh, onderzoek ten behoeve van het ministerie van Defensie... naar betere beschermingsmiddelen, gasmaskers, uh, detectiemiddelen, kleding... Uh, maar ook medische tegenmaatregelen... Een van de dingen die je hoort van de artsen in Syrië... we hebben atropent, atropine nodig... om als tegengif te dienen voor die gasaanvallen. Nou, dat soort werk heb ik over 30 jaar gedaan... en daarna nog eens drie jaar voor de NATO. Ja, dus je kent de, de gevaren van chemische wapens... en ook hoe je je daartegen moet verdedigen. Uh, ja, om, om, te we om uit te vinden wat de goede verdediging is... moet je weten wat de kwalijke eigenschappen van al die chemische strijdmiddelen zijn. Ja. Nou heeft u de berichtgeving over Syrië vandaag natuurlijk gevolgd. We zien op tv dat artsen de symptomen beschrijven van slachtoffers... die zouden kunnen wijzen op blootstelling aan chemische wapens. Uh, uh, laten we zo zeggen, het wijst heel sterk in de richting... Aan, van de blootstelling van een chemische stof of dat een chemisch wapen is... volgens de definities van uh, de OPCW... de organisatie voor het verbod van chemische wapens... een internationaal erkende definitie... wees nog maar helemaal de vraag. Wat zou het dan kunnen zijn? Uh, het kan een of ander bijproduct zijn van de munitie... die uh, ernstige ademhalingsstoringen geeft. Uh, maar... Het is pas een chemisch wapen als het ook echt gebruikt is als giftige stof met het doel mensen te doden. Het kan, het kan dus zijn dat het hier een, een bijproduct zou betreffen. Maar het lijkt erg veel op blootstelling aan een chemische stof. Dat ja. is waar. Ja, want, want uh, in, in het journaal en op andere zenders dus hebben, hebben we beelden gezien van mensen in ademnood. Mensen uh, met stuiptrekkingen. Wat denkt u dan als u dat ziet? Uh, ik heb een beeld gezien van iemand met stuiptrekkingen... en dat uh, deed me heel erg denken aan een zenuwgas, dat is waar. En ook de mensen hebben verschijnselen... die zo even op de televisie te zien uh, doen denken aan uh, zenuwgasblootstelling. Uh, maar dat to komt toch niet zomaar vrij ergens? Nee, dat komt zeker niet zomaar vrij ergens. Dus dat, dat zou uh, een hele kwalijke actie zijn geweest van wie dan ook. Want dat is natuurlijk de grote onbekende. Die, wie, wie heeft dit geflikt? Ja, ja. Hoe, um, hoe kun je vaststellen dat er chemische wapens zijn gebruikt? Uh, je hebt, hebt er een aantal aspecten in. Bijvoorbeeld in een van de vorige chemische aanvallen... is sprake geweest van dat er bloedmonsters genomen zijn. Nou... Er is dus een hele protocol en procedures voor hoe je die monsters, dus bloedmonsters, urinemonsters, moet nemen. hoe je die moet bewaken en controleren. En dan uiteindelijk in diverse laboratoria, erkende laboratoria. Want het moet, moet heel zorgvuldig gebeuren. Want de, dat is een zware beschuldiging natuurlijk. Dat is een hele zware beschuldiging. En alleen op die manier kun je onomstotelijk voor een rechter of voor een internationaal strafhof. aantonen dat er chemische wapens gebruikt zijn. U heeft de beelden gezien, u heeft het over zenuwgassen... Heeft, zijn, zijn dat namen die wij kennen dan, de stoffen waaraan u denkt? Uh, er wordt, in, in heel veel gevallen wordt er gesproken over sarin... maar er zijn allerlei andere structuurformules bekend van zenuwgassen... die er veel op lijken, maar die ongeveer allemaal dezelfde werking hebben. Dat kennen we uit de Japanse metro, hè? De, de het sarin het komt uit de Japanse metro, dat werd ook op een bepaalde manier gemaakt... En dat is een, een, een heel goed voorbeeld wat u daar aan had. Want daar was sprake van 13 doden... en 5000 mensen die zich uiteindelijk melden in de ziekenhuizen... waarvan ruim 1000 inderdaad blootgesteld waren aan dat gas serien. Nou, Bij alle voorgaande beschuldigingen van aanvallen... heb je niet gezien dat er zo'n groot aantal gewonden was. Hier in dit geval is er duidelijk sprake van gewonden. En er is ook nog een ander effect... Wat in, de, in die richting wijst, dat is dat medici die na, na de aanval probeerden de gewonden te helpen, ook zelf blootgesteld werden. Nou, dat is iets wat we in, in Tokio ook gezien hebben. Ongeveer een, een enkele honderden van het medisch personeel in die ziekenhuizen werd ook blootgesteld aan dat sarin wat kwam van de kleding, van de haar, van de huid, van al die mensen. Want die stof blijft dan nog actief? Die stof blijft actief, ja. ja. Um, um, u noemt al um, uh, de gifgasaanval in de, in de metro in Tokio. Zijn er ook andere aanvallen bekend met gifgas waarvan onomstotelijk vaststaat dat die gebeurd zijn met chemische wapens? Ja, de, een daarvan is uh, Halapja in, uh, in Koerdistan, die, die daar zo plaatsgevonden heeft. En er zijn ook aanvallen plaats, hebben plaatsgevonden in, tijdens de Iran-Irak-oorlog door Irak, waarbij duizenden Iraniërs blootgesteld zijn... aan uh, chemische wapens, onder andere mosterdgas, maar ook zenuwgassen. Kent u ook uh, um, um, voorbeelden uit de geschiedenis waarbij is geroepen... er is sprake van uh, gebruik van chemische wapens, maar dat later niet zo bleek te zijn? Er zijn, uh, wat dat betreft, hebben wij als experts een hele slechte naam. Want... Uh, ik kan u zo tien voorbeelden geven van in de geschiedenis... dat er geroepen werd chemische wapens en ze waren het niet. En er, waren, er zijn ook voorbeelden te geven dat er geroepen werd chemische wapens... en ze waren het wel, maar met, het werd ontkend. He, dus in beide richtingen gaan we in de fout. En, en daar, dat is ook een van de belangrijke redenen... waarom de, die inspecteurs van de OPCW zo belangrijk zijn. Want die kunnen... Exact aangeven, ja, dit waren chemische wapens. Want uh, er zijn nu inspecteurs in uh, Syrië op dit moment. Het is totaal onduidelijk of ze naar de plekken mogen. Waarschijnlijk niet. Wat moeten zij doen op die plekken? Wat zij gaan doen op die plekken is onder andere interviewen van alle slachtoffers die nog leven. Interview van ooggetuigen, interview van uh, medisch personeel. Ze gaan ook proberen om uh, monsters te verzamelen. van uh, op plaatsen waar aangegeven wordt dat daar iets ingeslagen is. of ze erom... schapen iets van de uh, bodem. Of? Ja, dan Moet hebben ze je... bodemmonsters om te kijken of daar nog stoffen in zitten. Uh, scherven van uh, granaten kunnen ook een uh, hele goede. Bron zijn om aan te geven of daar werkelijk chemische strijdmiddelen in zitten of niet. Is eigenlijk bekend of Syrië die chemische wapens heeft? Uh, dat werd jarenlang vermoed. Er zijn nog, uh, wat dat betreft, we zijn bijna zover op de wereld dat de chemische wapens aan het eind zijn. Er zijn nog vier landen die uh, op de zwarte lijst staan. Dat is Egypte, Israël, Syrië en Noord-Korea. En Syrië heeft onlangs zelf toegegeven dat ze chemische wapens hadden... maar daarbij gezegd, die gebruiken we alleen voor buitenlanders. Hm. Nou, er zijn er op het ogenblik natuurlijk nogal een aantal buitenlanders in, uh, in Syrië... die ook deelnemen aan de strijd, dus zouden we ze daar tegenin kunnen zetten. Maar uh, in, in ieder geval, het is niet bedoeld voor binnenlands gebruik. Nee. Stel, je vindt die stof, hoe weet je dan wie hem heeft ingezet? Eh... Uh, als je de analytische technieken die we op het ogenblik ter beschikking hebben... zijn zo goed dat je kunt daar ook spoortjes in aantreffen van nevenproducten... die bij, tijdens de productie van dat gas ontstaan zijn. En dat maakt dat ieder product heeft een soort vingerafdruk heeft, een handdruk. En, en, die, en die kun je dus uh, proberen te vinden... en dan te relateren aan de plaats waar het geproduceerd is. En dan zou je kunnen herleiden van wie de wapens waren. Uh, van wie ze in ieder geval geweest zijn. <kacht> Want de smoes, daar hebben een aantal Al-Qaeda-leden... of wie dan ook, een overval gepleegd. En die wapens gepikt is natuurlijk zo. Dus het, het vaststellen van wie het nou gebruikt heeft... dat vraagt nog een hele andere procedure. En dat is, dat is veel meer iets voor... Uh, uh, intelligence agencies hm. en voor militaire deskundigen dan uh, voor de onderinspecteurs die daar nu zitten. Dat is, ze mogen dat ook helemaal niet. In Nederland hebben we die rommel al lang niet meer, toch? Nee, we, er is nog een heel klein beetje. Maar oh, dat ja? Dus, ja, dat is onder toezicht en dat ligt bij TNO. Wat doen we daarmee? Daar doen we onderzoek mee. En dat, is dus, dat wordt ieder jaar wordt dat door de OPCW gecontroleerd. Keurig netjes. Uh, maar uh, dat ligt uh, achter een dikke uh, deur? Dat ligt, in, deur. Een, dat ligt in, ondergrond. Een, in een moeilijk toegankbaar gebouw. <laughs> in een kluis. Ja, waar alleen de onder, bepaalde onderzoekers toegang hebben. We laten we het lekker liggen, denk ik. Ja. Jan Medema, hartelijk dank voor het spreken. Ja, graag gedaan. Vanavond, u hoorde dus ze al even. Man Friday in de studio van Het Oog. Twee leden van de band om precies te zijn... Ryan Correa en uh, Rob Burrell. Ik ga even in het Engels, dames en heren. Als ze iets zinnig zeggen, zal ik het onmiddellijk vertalen in het Nederlands. Originally, you two are from uh, Zimbabwe. Now, uh, the band lives in London. Is London affecting your music in any way? Um, it did Life affect in the our city. music for, mm. for a number of years, but... Um, it did affect our music for a number of years. But on this record, it's... It, uh it's been completely over overwhelmed by african positivity so yeah and we've both spent more time in africa in the last few years as well so it, it does show de heren komen uh, dus beide uit africa en uh, hebben in londen gewoond maar londen is op hun nieuwe album niet zo ontzettend goed te horen ze gaan vooral terug naar uh, Afrika. africa the name man friday what does it mean yeah it's a good question we um we actually wrote a song ages ago like 15 years ago or something about uh robinson crusoe the character And at that time, we were named uh, a terrible student band name called Mind Your Head. I mean, pretty <laughs> abysmal name, right? And uh, we recorded Robinson Crusoe, and it got onto the local radio in uh, in South Africa. And so we decided to rebrand, and so we decided to choose something from the Robinson Crusoe story. And we went through a whole bunch of lists of things. And the character that Robinson Crusoe discovers on the island, is uh, his name is Man Friday, so that's... Link. Ja, de heren hadden een, een album gemaakt dat heette Robinson Cruiseway. Ze waren niet tevreden met hun, hun oude naam, dus die hebben ze veranderd naar uh, een figuur uit uh, uh, Cruiseway. Uh, uh, uit het verhaal van Robinson Cruiseway en dat is natuurlijk Friday. Vandaar Man Friday. Wij laten uh, bij het oog deze dagen in de zomer. Uh, de artiesten die we in de studio hebben een cover uh, spelen van hun grootste zomerhits. En hier volgt een compilatie. Say Sommertijd en de linnen in the Mijn parel van de Zuidzee, stemt mijn hart steeds tevreden. Op een zomerdag, op een zomerdag. In de summer, in de city. In the summer, in the city. Oh, oh, oh. Covers van uh, echte zomerse liedjes. En, en natuurlijk hebben we Man Friday ook gevraagd om uh, een cover te spelen. Uh, what is the song, the real summer song you're going to play? I'm going to cover a song by David Gray called Babylon. And yeah, one of my favorite artists. Oké, okay. cool. let's hear it.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 Bitterness that would cure. Saturday I'm running wild and all oh, the lights are changing, red to green. Pushing through the crowds and all the chemicals rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know so clear I've been afraid To tell you how I really feel I'm into some of those There I turn around to see you smiling there in front of me. Whoa, -oh -oh. and if you want it, come and get it. Van David Gray gespeeld, dus door Man Friday. Zeg ik nog even dat ze zaterdag in de Melkweg in Amsterdam. hun nieuwe album lanceren. Ze treden dan een kop en de toegang die is gratis. En het album is het number five right now. Number En het is een free gig. Het is een free in de Melkweg. En gratis on the 24th. Gratis in de Melkweg, dames en yeah. heren. Nou, u weet de weg. Thanks a lot, guys. Ja, yeah, thank you. Een revolutie dan in de staatkundig gereformeerde partij, de SGP. Want voor het eerst is er een vrouw kandidaat voor een politieke functie. Het is niet zomaar een politieke functie. Lilian Janssen uit Vlissingen wil lijsttrekker worden... bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is dan volgend jaar maart. Goedenavond, Lilian Janssen. Goedenavond. Dat zal een drukke dag voor u zijn geweest vandaag. Ja, het is, uh, de, mijn oor zit wat uh, dichter aan mijn hoofd geplakt dan normaal... van de telefoon die ik er aan wat te Dus uh, inderdaad veel reacties gehad. Ja, er is veel belangstelling. Ja, heel veel belangstelling. Allemaal de interviewtjes voor de krant, voor radio... Uh... Ja, en de fotografen langs geweest van mogen even een foto dat ze dat, dat, dat kunnen verspreiden. Ze hebben vooral artikeltjes dus, uh, en natuurlijk ook van de familie en ook uh, steunbetuigingen gekregen. Dus uh, ja, ik heb dus heel veel gebeld. Ja, dit moet eigenlijk nog maar een voorproefje zijn hè, voor wat u mogelijk te wachten staat in maart. Dat uh, inderdaad. Nou ja, goed, dan uh, heb ik mijn vuurdoopje vandaag uh, gehad. Hè? U wil lijsttrekker worden voor de SGP in Vlissingen. Ja. Waarom wilt u dat? Ik heb uh, wat betreft mijn politieke interesses, heb ik altijd gezegd... als ik iets wil doen, dan wil ik dat doen in de gemeenteraad en in mijn woonplaats. En dan uh, heb je de politiek zeg maar dichtbij. Je, je kan meer betrokken zijn bij je kiezers. En dan wil ik het doen voor de SGP, wat toch uh, mijn partij is. En zodra dat kan, ja, dan, uh, dan kijk ik wel of ze me vragen... of uh, dat ik me kandidaat stel, of dat ik in ieder geval op, op een lijst kom. Dus, uh, zo was eigenlijk mijn eerste insteek. Ja, en uiteindelijk bent u gevraagd? Ik ben niet gevaard. Uh, er zijn uh, zes, uh, en ik heb ook uh, soms zeven mannen gevraagd. Huh? Die uh, hebben allemaal uh, nee gezegd. Van ja, ik heb geen tijd, ik heb geen zin, uh, het is niks voor mij. En het uh, bestuurslid, uh, meneer Van der Welen, wat, wat ook mijn vader is, uh, die vertelde dat uh, we waren zondag naar de kerk geweest en we hadden toen om koffie te drinken bij elkaar om te Die Hij zei naar nou Lilian. Ik heb ze allemaal gevraagd. Niemand doet het. Ja, dat is toch een blamage straks voor de SGP. We kunnen niet eens een kieslijst inleveren. En we kunnen niet meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. En toen zei en, u, pap, ik doe zei, het wel. Ja, dat doe ik het wel. Ja. Ja, nu, nu kan het. Hè. We kunnen natuurlijk ook uh, gedoe met de uh, Clara Wiesman Stichting... en die uh, uitspraak van de Hoge Raad gevolgd. Mm -hmm. Ik denk nou, ja, goed. Uh, kijk, vrouwen mogen het touw. Dus uh, dan denk ik ook, ja, nu kan ik me daar aanbieden. Wat maakt u een goede lijsttrekker? Ja, ik uh, denk dat ik uh, op zich, ik heb de politiek wel in mijn genen, want uh, van huis uit is het meegegeven. Via uw vader dus? Ja, via mijn vader. Ik, uh, op zich, ik uh, ben een, uh, een makkelijk iemand, zeg maar, dat ik uh, kritiek uh, over me heen kan laten ik, hangen. Uh, ik kan het, uh, zeg maar, overdenken, maar ik zal er niet in blijven hangen. Met het andere woorden, ik heb gewoon een gladde rug. Dus uh, ik, het, is, uh, het zal mij ook lukken, zeg maar, om politiek en privé dat, dat moet je uh, als gemeenteraadslid gewoon goed kunnen. Als je bijvoorbeeld in de raadzaal in de kliniek hebt gelegen, gelegen met iemand... van bijvoorbeeld D66 of SP, maar je moet daarna koffie drinken... moet je met die persoon ook gewoon gezellig weer een bakje koffie kunnen drinken. Dat kan ik. En u kunt zelf ook tegen een stootje? Ik kan ze te zeker tegen een stootje, ja. ja. Wat dat betreft, ik weet iemand van ik hoor het, maar ik ga gewoon door. Dat, uh, ja. U zei het al, hè, sinds, sinds dit jaar uh, moet uw partij, de SGP-vrouwen, op de lijst toestaan... Ja. naar rechtszaak hè, en jaren van uh, juridische procedures. Niet ja. alle leden zijn daar uh, blij mee, zacht gezegd. Hoe, ja. hoe, hoe reageerden de SGP-leden op uw kandidatuur? Uh, nou ja, ik heb alleen te maken gehad met uh, de plaatselijke kiesvereniging. En daar staat het bestuur staat volvallig achter me. En wat betreft, uh, ja, ik heb natuurlijk ook dat interview gezien uh, met die Cornelis. Ik was achter, dan weet ik wie. Uh, ik zal maar even niet verkeerd uitzenden. Dus uh, meneer Cornelis uit Werkendam. Die, uh, ja, die is mooi gestegen. En uh, 20% me, van de leden met hem. Maar aan de andere kant. De landelijke vergadering heeft 80% voorgestemd. Dus ik voel me eigenlijk gewoon wel gesteund. Ja, bleek... Vanuit de SVP. Dat bleek uit de uitzending uh, van, van de EO. Hè? Van vanavond. Ja. ja. U ervaart voldoende steun vanuit de partij. Ik denk als 80% voorstemt. Ik geloof nooit dat 80% dat knassertand het heeft gedaan. Hm. Er zijn altijd voorstanders geweest. Maar die hebben zo in de. ...afgelopen decennia gewoon stilgehouden. De, ook de tegenstanders zijn over het algemeen door media benaderd, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar er zijn allicht altijd voorstanders geweest die, uh, die vrouwen in de, actief in de politiek uh, wilden. Maar die, die hebben zich altijd stilgehouden. U ziet het en dan als een doorbraak ook? Het is een doorbraak. Het is helaas van buitenaf. Het liefst had ik het natuurlijk van binnenuit gezien. Maar dat is veel beter ook voor de eenheid in de partij. Maar uh, ja goed, het is natuurlijk van buitenaf opgedrongen en ze hebben zo moeten stemmen. Maar het moet aan de andere kant als 80 procent dan voorstemt. Dat denk ik toch, ja, dat is overgrote meerderheid. U zegt dat u veel telefoontjes heeft gehad vandaag, natuurlijk van de media... maar zijn ja. er ook mensen die u hebben gebeld van... Lilian, begin er niet aan, doe het niet. Nee, nee, geen één. Hm. Geen één zo'n telefoontje. Nu bent u volgens nog de enige kandidaat. En ja. uh, u trekt veel aandacht met uw kandidatuur natuurlijk. Ja. Wij, wij bellen u ook alweer. Ja. Um, staan er nu geen mannen op in Frissingen die zeggen... ho eens even, uh, ik stel me nu ook kandidaat. Ja, dat zou op de erin moeten blijken. Want ik moet natuurlijk nog door de plaatselijke kiesvereniging... door de leden nog... Uh, moet, het, moet het gespend worden van... De mag Lilian het voor ons doen? Als we natuurlijk echt vervente tegenstanders zijn... van ja, nee, ik wil het niet. Nou ja, kom dan maar met een kandidaat. En of moet... doe het zelf. En dan... ik, ik denk dat ze dat niet doen. Nee, want dat moet komende maandag blijven, blijken. Dat en dan komende wordt het nog even spannend. Blijven. Ja, dat wordt nog een spannende avond. Want dan moet duidelijk worden of u echt gekandideerd wordt. Ik, uh, ben wel, ik heb mezelf kandidaat gesteld, maar de leden moeten erover stellen. Dan nou gebeurt dit allemaal in Vlissingen. Dat uh, ja. is natuurlijk de enige plek in Nederland waar dit nu gebeurt. Heeft de, de landelijke partij al gebeld? Heeft Kees van der Staaij al gebeld nee, om, nee. om uh, te feliciteren? Nee. Yes, de... Ik heb niks van landelijke SGP gehoord. Maar ook niet dat ze het misschien niet zien zitten? Nee, ook niet. Ik heb totaal geen reactie van hun gehad. Hoe is, hoe, hoe, is uw verhouding, uh, met, hoe is de verhouding van de SGP in Vlissingen met het hoofdbestuur van de SGP? Nou ja, die, die hebben contacten erover gehad. Uh, onze voorzitter heeft de heer Van Leeuwen, dus de voorzitter van de landelijke SGP... Uh, eigenlijk mede gedeeld van, ja, wij komen met een vrouw. Maar er zijn geen mannen te vinden. Ja, dat was natuurlijk uh, gekreun en steun, Meer om uh, ja, de media-aandacht die natuurlijk, die, uh, die het optie natuurlijk uh, komt... Aan de andere kant, ja, heb ik, ik hoor het ook in zijn reportage, hij verwachtte dus niet dat de vrouwen zouden komen. Maar ja, dat valt natuurlijk tegen. Hij had mij natuurlijk nooit ontmoet. Dus, uh, uh, en misschien zijn er meer vrouwen. Nu, uh, ik, ik, uh, ja, goed, maar het is niet zo dat het, uh, de SGP hier niks vanaf weet. Ze weten er vanaf. Nee. Nou heeft de SGP nog geen zetels in de gemeenteraad van Vlissingen. Dat klopt. Heeft u uh, in de aanloop naar maart al uh, een goede verkiezingscampagne klaar liggen? Nee, wat dat betreft, we zijn druk bezig om echt een uh, programma te schrijven. Dat uh, zal ik ook uh, met alle steunen, mensen die, zeg maar, die mij steunen, zal ik dat gaan doen. Ik heb natuurlijk wel wat, wat punten. Ik zeg van nou, daar wil ik aandacht voor hebben. Bijvoorbeeld uh, mochten Vlissingen besluiten om alle zondagen de winkels open te zijn. Dat is natuurlijk echt een punt voor de SGP, betreffende de zondag terug. Dus ja. dat, uh, dat komt er zeker in. Want? Aan de andere kant, uh, Vlissingen staat er financieel uh, slecht voor, dus dat... Uh, Hoop ik ook dat ze een beetje door goed Rensmeterschap over je gelden, dat je daar ook wat ethisch verhalen in kan uh, brengen. Plus, uh, je hebt uh, natuurlijk je hebt zoveel allerhande problemen natuurlijk met de thuiszorg, wat nu in gemeentehanden komt. Dat is ook zo'n uh, sociaal bewogen onderwerp, wat ook zeker de SGP aangaat. En, en je hebt meerdere punten. Dus, uh, wat dat betreft, uh, Het lijkt alsof je al begonnen bent. Ongeveer wel, ja. Ik denk al veel na. Nu hoor ik dus wel heel veel SGP-standpunten uh, langskomen die u gaat uitdragen straks. Ja. Gaat u ook het feit dat u een vrouw bent, gaat u dat ook inzetten? Um, nou ja, goed. Ik weet niet. Misschien kan ik iets gevoeliger reageren. Dat een, nee dat betreft, Ik zal het gewoon ook echt zakelijk doen. En uh, als ik ergens niet mee eens ben, dan wordt dat ook kort, bondig, maar duidelijk gezegd. Hm. Ik, dat betreft ben ik niet echt een giegelig type, zeg maar. Dat, uh, nee. Ik wens je veel succes. Lilian Dank Janssen. U Dank u wel. Graag gedaan. Sweet pea, I love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 dat hoorde er ook nog bij. De voormalige hoge Chinese partijbonds Bo Xilai... staat morgen terecht voor corruptie, omkoping en machtsmisbruik. Hij kwam in de problemen nadat zijn vrouw in verband werd gebracht... met de moord op een Britse zakenman in China. Xilai zou die moord hebben willen verdoezelen. Gary van Pinksteren, China-deskundige... verbonden aan het Klingendaal-instituut en op dit moment in China. Gary, goedenavond. Goedenavond. Hoe bijzonder is het dat zo'n hoge Chinese partijbonds wordt aangepakt... voor corruptie en omkoping? Dat is wel heel erg bijzonder. Het is, uh, hij was bijna lid geworden. Er was een kans dat hij lid zou worden van echt de zeven mannen die China regeren. Daar hoopte hij ook op. Dat is hem natuurlijk niet gelukt. Maar dat zo'n hoog iemand uh, dat daar een proces tegen wordt gevoeld... dat is wel heel uniek. En het gaat ook eigenlijk over... Uh, spanningen binnen die partij waar zo'n proces daarmee te maken heeft. Het is een heel erg politiek proces. We hoeven daar ook niet echt uh, een hele eerlijke uh, rechtszaak te gaan verwachten. Het gaat eigenlijk helemaal niet om corruptie, zeg jij. Uh, er zijn denk ik veel van deze hoge leiders die aan te klagen, zouden zijn voor corruptie. Maar wat hier de druppel heeft inderdaad toen overlopen, is die zaak met zijn vrouw die een brit vermoord had en dan nog niet eens die zaak zelf. Maar dat zijn politiechef daarover eh, naar de Amerikanen is gegaan... in eerste instantie daar politiek asiel waarschijnlijk heeft proberen te krijgen. En daarmee is deze zaak ook naar buiten gekomen. En daar is deze, daarmee werd hij en eigenlijk niet meer goed te handhaven waar hij zat. Dus toen, daardoor is hij eh, eerst uit zijn partij, partijpositie ontheven. Toen hebben we heel lang niks gehoord. En nu is dat dit proces. Er is waarschijnlijk ook achter, de, eh, achter in het geheim heel erg onderhandeld over... Waar zou hij dan precies voor aangeklaagd worden? Uh, en hoe ook eigenlijk zal hij deze, deze straf kunnen accepteren? Er is waarschijnlijk een soort deal gesloten achter de schermen... over wat, er, wat de uitkomst van dit proces gaat zijn. Maar wij kennen die uitkomst nog niet natuurlijk. Nee. Uh, hij, uh, hij had waarschijnlijk op zo'n hoge post... heb je natuurlijk veel vijanden. Was dit de ideale uh, aanleiding om een uh, pootje te lichten? Ja, ik denk dat dit een bijna niet te... Um, Kijk, als er, als, je zo als er zoiets dergelijks groots gebeurt... dan moet natuurlijk die partij ook wel reageren of die wil of niet. Er zijn binnen die partij toch zeker mensen geweest die hem eh, niet hebben zien zitten. Maar ze konden denk ik ook niet veel anders. En het gekke is dat hij nu dus eh, waarschijnlijk veroordeeld gaat worden... maar dat hij eh, dingen heeft gedaan in die westelijke provincie... die een beetje China weer op een meer... Traditioneel meer Maoïstische koers zouden zetten en dat de regering die er nu zit eigenlijk ook een beetje die kant op gaat. Dus in die zin lijkt er politiek niet eens zo heel erg veel spanning te zijn, maar lijkt het meer inderdaad uh, wel ook dat je met zo'n geval nou eens eindelijk alle oude spanningen die er aan die top kennelijk zitten en waar wij normaal nooit iets van horen, om daar inderdaad eigenlijk ook een beetje oude afrekeningen ook nog te maken. Wat is het voor man, Gary? Nou, ik heb hem één keer uh, zelf ontmoet, toen hij minister van Handel was. En het is een buitengewoon overtuigende en ook heel charmante man. Het was toen ook iemand waarvan iedereen zei... nou kijk, dit is nou echt een, he, het soort van Chinese politicus... waar je in het Westen ook iets mee kan. Geen saaie, dooie, apparatchik... maar iemand die goed en over kan praten. Ik weet nog dat hij toen had over de Wereldhandelsorganisatie. Het werd China beschuldigd van... Uh, van uh, oneerlijke handelspraktijken, dat die zei moet je luisteren. Uh, jullie wilden heel graag dat wij met jullie gingen meezwemmen. We zaten eerst langs de kant van het zwembad, maar we zijn erin gesprongen. En nu we blijken beter te kunnen zwemmen dan jullie... en het beter te doen op het economisch gebied. Nu zeggen jullie dat wij het zwembad uit moeten. Hm. Nou ja, zo'n soort van, van praten, zo'n pakkende manier van praten... eigenlijk ook waar, waar journalisten mooie quotes uit kunnen halen... Dat kan hij. Dat kunnen eigenlijk niet heel veel van zijn collega's. Nee, ook een charmante man dus. Zeker een charmante man. Ja, ook een knappe man. Een goed geklede man. In goede, goede westerse pakken. En uh, ja, Zeker iemand die ook... in waar hij zat in, uh, in Chongqing... ook veel... Uh, uh, aanhangers daardoor ook onder de bevolking had. Door zijn beleid. Doordat hij meer deed voor de gewone man... Uh, dan dat er daarvoor voor in die provincie gebeurde. Maar ook... Uh, doordat hij persoonlijk charmant en overtuigend is. Deze figuur zit nu wel al een tijd in de gevangenis. Weet jij iets over de omstandigheden waaronder hij vastzit? Nou, hij zit behoorlijk geïsoleerd vast. Uh, zijn zoon heeft uh, bekendgemaakt onlangs... dat hij al uh, anderhalf jaar geen contact met zijn vader... nog met zijn moeder over heeft uh, kunnen hebben. Uh, der, uh, ook advocaten komen heel moeilijk bij hem... Dus... Hij zit vooral in een enorm isolement en waarschijnlijk is er dus in die situatie van dat isolement met hem onderhandeld over van wat, uh, wat kun je accepteren en wat niet. Want als hij niet tot een zekere acceptatie van zijn straf kan komen of tot, als ze niet tot een akkoord kunnen komen over hoe ze dit nu gaan afhandelen. Dan heb je best kans dat het ook iemand is die natuurlijk nog veel uh, meer vuil zou kunnen spuien over de... Uh, rest van de top, van de Chinese top. Want hij is vast niet de enige waar nare dingen over te zeggen valt. Kijk, en of hij zich nu netjes aan, aan dat, aan die, gaat houden... aan wat ze eventueel hebben afgesproken... dat moeten we nog even afwachten. Want eerder heeft hij zich altijd vrij... Uh, heeft hij, is het niet iemand geweest die makkelijk zei van... oké, okay, nou, dan buig ik mijn hoofd... en dan doe ik wat er van me gevraagd wordt. Dus... In die zin wordt het ook nog wel een, ook een interessant en spannend proces. Niet eigenlijk dus doordat het een mooi, eerlijk, open proces is. Maar meer doordat we iets te zien krijgen van uh, ja, hoe daar een beetje dat er iets van achter de schermen van de top van de communistische partij naar buiten gaat komen. Vanaf morgen dus het proces tegen Bo je Dankjewel, Gerry van Pinkster. En dan is het in het oog nu het moment voor een stuk opengaan. Hij died together, died together, We strange. The third one? Is it family. We don't know the third one. is een fragment uit 2007 van de opera's van de opera Gods Videotheek, van de opera Spanga... geschreven door Monique Ruis, die is hier. Goedenavond. U Goedenavond. bent net uh, met de taxi van de Hermitage in Amsterdam gekomen. De laatste repetitie voor uw tweede opera... de Tsar, Tsar, His Wife, Her Lover, and... His head, hoe ging het? Ja, ging hartstikke goed. Ja? Nou, we hebben al in Groningen de première gehad op 2 augustus. Maar dit is uh, zeg maar de Amsterdamse première. In de hermitage? In de hermitage, in de binnentuin. Dus het is een uh, buitenvoorstelling. En dat is weer anders. We hebben in de Groningen in het museum uh, gespeeld. Uh, dus dat is binnen. Uh, dus we moeten even wennen aan uh, de akoestiek. En alle verhoudingen zijn weer wat anders. Maar het is ontzettend sfeervol daar. Ja. De Tsar, His Wife, Her Lover and His Head. De opera die u heeft uh, gemaakt over Peter de Grote. Mm -hmm. um, voor het Grachtenfestival, want het is in Amsterdam. W waar heeft u vandaag allemaal speciaal op moeten letten... behalve die akoestiek, het binnen- en buitenverschil? Um, nou, dat is eigenlijk voor mij in ieder geval als dirigent uh, uh, het belangrijkste. Natuurlijk is Jos Hoenier, de regisseur, heel erg bezig met de uh, belichting. Dat het er allemaal mooi uitziet. En dat is eigenlijk wat we vandaag hebben gedaan. Ja. U heeft de opera gemaakt, zeggen we dan. Wat mm -hmm. betekent dat? Dan, dan schrijft u de tekst, de muziek, de rollen, doet u alles? Uh, nee, <laughs> ik doe wel heel veel in dit project. Wat ontzettend leuk is overigens. Maar uh, de tekst is gemaakt door Sjoerd Kuiper, libretto, zo heet het dan bij uh, de opera. En dat is in overleg met mij gegaan. Want als componist wil ik natuurlijk toch wel een aantal dingen uh, laten horen. Bijvoorbeeld een mooi ensemble, dat iedereen met z'n allen zingt. Een duet, een aria. Ik heb mijn hele verlanglijstje doorgegeven aan Sjoerd. En daar is hij mee aan de gang gegaan. Uh, en hij heeft zich ontzettend goed ingelezen in de geschiedenis van Peter de Groot. Het gaat dus niet alleen maar over dat hij in Zaandam aan de Schreefserf heeft uh, staan te de timmeren. De Hollandse periode. Precies, maar hij heeft nog veel meer gedaan. En uh, dat komt allemaal in de opera naar voren. Ja, want, uh, hoe werkt dat dan? Want dan, dan, dan komt de tekst bij u terug... En dan gaat u daar dan muziek ja, bij bedenken? Of? Ja, nou wat, uh, het gaat een beetje heen en weer. Maar uh, uiteindelijk is het zo dat ik de hele tekst krijg. En dan uh, uh, kijk ik wat me in eerste instantie het meeste aanspreekt. En daar begin ik mee. Uh, dat kan soms een, een, een aria zijn of een nuet. En zo werk ik eigenlijk een beetje kriskras uh, door het stuk heen. Dus dat gaat stapje voor stapje. Dan gaat u de, de tekst uh, ja, opneurien op of op, op ja. lezen. <laughs> nee, nou ik ga wel heel erg uit van het ritme van de tekst. Dat is voor mij ontzettend belangrijk. Dus het is inderdaad, ik sta hardop in mijn werkkamer. Dan zeg ik die tekst en dan denk ik, nou waar gaat het nou precies over? Want het zijn wel woorden, maar wat is... De, de betekenis die eronder ligt. En dat vind ik dan als componist interessant. Wat gebeurt er eigenlijk? Het is een, een hele persoonlijke opera geworden. Dus niet, uh, die scheepswerven komen één keer langs. In, in de Hollandse scène. Maar voor de rest gaat het die echt... We gaan het toch even zien, hè? Ja. ja, we ontkomen er niet ja, aan. Nee, ja. Maar dat is ook de associatie die wij hier natuurlijk hebben met Peter de Grote. En die invalshoek die wil ik natuurlijk niet laten liggen. Maar waar het uh, mij vooral om gaat, is het, uh, het persoonlijke leven van de tsaar Dus wie is Peter de Grote eigenlijk? Wie is zijn vrouw en wie is zijn minares? Hm. En dat zijn natuurlijk allemaal ingrediënten die in de opera voorkomen. Vandaar ook uh, de titel. Het gaat natuurlijk ook over de, de minaar van de vrouw van de tsaar. Ja. Hoe, hoe, hoe word je eigenlijk opera schrijver? Is daar een opleiding voor? Uh, nou, er, zijn wel, er is een opleiding als componist. Je kan daar uh, wel een opleiding volgen, maar ik ben wat dat betreft autodidact. Hm. Ik heb wel een opleiding als uh, zangeres achter de rug. Ik ben uh, van huis uit opera zangeres. Ik heb heel veel opera's gedaan. En dat is, denk ik, uh, nuttig als je zelf componeert... om um, in ieder geval een beetje thuis te zijn in het vak... Dus ik weet ook wel wat van stemmen af. Maar heb... u heeft u zelf er niet ingeschreven? Nee, dit keer niet. <laughs> dat mocht ik niet van mezelf. Maar toch weer indirect wel. Of heel direct eigenlijk. Uh, ik wou het, uh, of tenminste, ik dirigeer het zelf. En dat is voor het eerst op verzoek van het Peter de Grote Festival... want het Peter de Grote Festival heeft mij gevraagd om dit te schrijven... in het bijzondere jaar ook met name de vocale afdeling... en Marion van der Akker die heeft mij daarvoor uitgenodigd om, uh, om dit stuk te maken. Maar het met... is 400 jaar Rusland-Nederland, hè? Precies, ja. en dat Peter de Grote Festival heet ja. natuurlijk zo. Dus zij dachten van, nou, het is tijd voor een nieuw werk. Ja. Dus uh, we wijden een stuk aan de naamgever van het festival... Uh, dan staat u zelf voor het orkest. Is dat gebruikelijk dat degene die de muziek heeft geschreven ook uh, uh, dirigeert? Uh, dat is niet gebruikelijk. Nou, vroeger was het heel normaal. Mozart stond er ook uh, zelf voor. Maar uh, het komt wel voor. En voor mij is het uh, ja, ontzettend interessant om te kijken hoe, hoe anders is dat dan... En, en ik vind het ook heel erg leuk om erbij betrokken te blijven. Want als je componeert, je geeft de noten uit handen. En op een gegeven moment gaat iedereen daarmee aan de slag. En dan zit ik gewoon in een stoel uh, in het publiek en kan helemaal niets doen. Het is ontzettend frustrerend, vind ik. Maar eh, als dirigent kun je juist iedereen nog meer motiveren... om, om je, zich er helemaal in te storten. En dat, dat vind ik een fantastische ervaring. Ja, ik kan me voorstellen dat het enorm ingewikkeld is... om al die lijntjes bij elkaar te krijgen... en dan die voorstelling eruit te, te, te persen. Hoe lang bent u bezig met het maken van een opera? Um, ik ben hier nu acht maanden mee bezig geweest, of eigenlijk negen. We hebben natuurlijk ook een aantal weken gerepeteerd. En dat is echt wel uh, fulltime. Dus uh, dag en nacht bij wijze van spreken, geen sociaal leven. Dus dat ben ik nu een beetje aan het inhalen. Familiebezoek en vriendenbezoek, want dat komt er dan niet van. Je, je moet je er helemaal in begraven. En dan op een gegeven moment komt er een hele dikke partituur uit uh, de printer. En, en dan is het het allemaal waard geweest? Ja... Oh, het is zo leuk. Het ja, is echt fantastisch. Nou, Je moet je voorstellen, als je iets bedenkt in je kamertje... en dat gaan ineens mensen gaan dat uitvoeren... en uh, zetten zich daar met hart en ziel voor in. Dat vind ik, ja, dat is allemaal al vaak gebeurd... maar uh, ik vind dat nog steeds fantastisch om, om dat uh, te beleven. Uh, nou, nou zei je al, uh, ik probeer erachter te komen wie Peter de Grote is. Uh, heeft u daar een antwoord op gevonden? Nou, het is een hele fascinerende man. Hij heeft heel veel gebracht. Hij heeft heel veel uh, uh, uitwisseling. Ik denk dat het een heel eigenlijk modern denkend iemand was. Een interesse in, in heel veel uh, gebieden. Dus dat is, is denk ik wel... Uh, ja, zo zou ik hem wel willen samenvatten. Ja. We zien de oude de oude Peter de grote ja en hij kijkt terug op zijn leven en die scènes uh, de scène met uh, de stiefzuster waar hij alle gemene trucjes van heeft geleerd van het onthoofden de tanden eruit slaan en zo dat was toen heel gebruikelijk uh, maar die stiefzuster heeft het allemaal voorgedaan uh, scène in Holland uh, nou ja dat soort dingen komt allemaal aan de orde dus hij kijkt terug op zijn leven Morgen dus uh, bij de hermitage in Amsterdam. De czar, his wife, her lover and his head. Monique Ries, dank u wel. Graag ja, er komt uh, langzaam een einde aan dit oog op morgen van vandaag. Uh, straks, zometeen is dat natuurlijk in Casa Luna. Dan ontvangt uh, Helco Spam, uh, de immer goed geklede dandy, zanger en liedjeschrijver Thijs Maas. Uh, binnenkort komt zijn debuutalbum Studio uit. Het wordt een gesprek over jazz, kleinkunst en bewerkingen van groenen zoals Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Dit was het ook voor nu. En morgen zit hier collega Pieter van der Wielen. Goeiedag.